Juris start. Joris Dubinitski met het NOS Journaal. Verspreidingen gisteravond en vannacht opnieuw auto's in vlammen op. In Utrecht ging het om zo'n tien auto's, in Amsterdam drie. In het Brabantse Veen was het voor de vierde nacht op rij raak. Er waren twee autobranden. Een wrak werd in brand gestoken. Net als de auto van iemand die eerder op de dag een aanrijding had. De brandweer in Veen 1 krijgt bij het blussen bescherming van de politie. Eén man is aangehouden omdat hij vuurwerk wilde afsteken bij een brandende auto. Bij demonstraties tegen de Iraanse regering zijn twee betogers omgekomen. Ze zijn doodgeschoten door de politie, wordt van verschillende kanten gemeld. De Iraanse politie weerspreekt de berichten. De afgelopen drie dagen werd op meerdere plaatsen in Iran gedemonstreerd tegen de regering. De berichten over de demonstraties komen vooral naar buiten via social media. De staatsmedia besteden er weinig aandacht aan. Bij een busongeluk in Kenia zijn 36 doden gevallen. Er zijn meer dan 20 gewonden... In het midden van het land botste de bus frontaal op een vrachtwagen. De bus was op de verkeerde kant van de weg terechtgekomen. Zowel de chauffeur als de bijrijder van de bus zouden om het leven zijn gekomen. In de buurt van Sydney is een watervliegtuig neergestort in een rivier. Alle zesde inzittenden zijn omgekomen. Het eenmotorige toestel was van een bedrijfje dat toeristische vluchten organiseert. Het is onduidelijk waardoor het misging. De slachtoffers zijn behalve de piloot vier Britten en een jongen van elf... Op sommige plekken in de wereld is het al 2018, bijvoorbeeld op Samoa, Kiribati en Kersteiland in de Grote Oceaan. Over een uurtje is een groot deel van Nieuw-Zeeland aan de beurt. Het weer dan nog: het is de warmste oudejaarsdag sinds het begin van de metingen. In het Limburgse El was het vanochtend 13,4 graden. Verder is het regenachtig en staat er vooral aan de kust veel wind. Tijdens de jaarwisseling trekken er ook buien over het land en wordt het ongeveer 7 graden.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 dit is Kerst met ZFM, met nu nu, ZFM Jazz. En een heel speciale uitzending, luisteraars, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. We zijn hier met vier presentatoren van het jazzprogramma ZFM Jazz. Op zondag, maar als meer dan 25 jaar, hier live op de zender. We gaan verder met de keuze van Auko. Auko? Patricia Barber, Amerikaanse jazz- en blueszangeres. En wederom van een kerstcd. Nee, geen kerstedate, de Cool Porter mix. Daar staat toch gewoon een nummertje op wat van toepassing is op deze bijzondere dag. The New Year's Eve song. Will he kiss her on New Year's Eve? After the last guest leave, then kiss her again, will he? in the mirror while she knowing he's watching her tears stripping the gown with ease bare as the new year she so in love with her Whispering tenderly into the night and she's a sweet surrender as wild and free as the thrill of the new is he slipping into her dreams, rocking her gently to sleep. Hail as the dawn, is he so in love with him? Grote voordeel dat je je niet precies aan een format hoeft te houden. En dan kan je ook eens af en toe uh, wat draaien. Wat je, wat je zelf leuk vindt. En, uh, en uh, helemaal leuk natuurlijk om je eigen zoon te promoten. <laughs> Sven. Uh, een beetje de vader van André van Duin voel ik me dan. Want uh, ja, hij is net zo enthousiast voor zijn zoon. Diep hem ook overal achterna. God ook voor de, voor de vader van, van Frans Bauer trouwens. Nou is dit wel een heel ander repertoire. En, en Sven zingt van alles. Popmuziek, uh, jazzmuziek, Nederlands, uh, Engels. Frans zelfs ook. En dit is... Uh, uh, opgenomen toen hij een jaar of 17 was en toen de kropie in de huid van Michael Boublet met I got the world on a string Hey Michael, uh -huh. like got the world on a string I've got the world on a string I'm sitting on a rainbow And got that string Around my finger What a world And what a life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 I'll be a silly so-and-so, if I should ever let you go. I've got the world on a string, I'm sitting on a rainbow. Well, I've got that string around my finger. Oh, and what a world and what a life, well, I... I'd be a crazy so-and-so if I should ever let you go. Oh, I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got it straight around my finger. Oh, what a I'm in love He's in love, he's in love Yes, I'm in love Got the on a string And what a wonderful thing All right When you get the world uh -huh. On a string World on a string We gaan uh, snel naar de keuze van Peter Den Boer. Ja, dan uh, gaan we luisteren naar Paul Desmond met zijn kwartet, uh, uh, Connie Kay op de drums, Gene Chirico op de bas, Jim Hall op gitaar en Paul Desmond die we natuurlijk allemaal kennen vanwege zijn compositie Take 5 uh, op de altsax En we gaan luisteren naar een uh, Bossa Black Orffuis. Buiten kijken en ik hoor dan deze heerlijke uh, letten uh, muziek, bosheidje, dat denk ik, bij mij lag ik maar op een stretcher op de Bahama's. <lacht> He, zo aan het eind van het jaar. mag het op mag toevalden, Ao. mag voor jou wel, hè? Zeker als er dan een lekker drankje bij is, dan ook. <lacht> ja, de temperatuur zal daar ook veel beter zijn. Ja, dat denk ik ook. Um... In het lijstje van ontdekkingen van het afgelopen jaar voor mij ook een artiest die al uh, heel lang meedraait. Uh, Yusuf Latif. Ik had nog niet zo heel veel van hem gehoord. En ik heb een aantal albums van hem uh, gehoord dit jaar. En daar zit prachtige muziek tussen. En hij is iemand die al in de jaren zestig uh, begon eigenlijk met het verkennen van andere muziekstromen. Amerika was natuurlijk al heel groot in de jaren zestig. En hij begon zijn vleugels al uit te slaan naar Oosterse muziek. En heeft dat ook verwerkt in, uh, in zijn muziek. Yusuf jo het klinkt Arabisch. Is dat, is dat ook zo? Um, ja, klopt. Je had natuurlijk veel Amerikaanse muzikanten... die zich uh, in uh, midden jaren zestig begonnen te verdiepen in de islam. En ja. ze, een aantal daarvan hebben zich natuurlijk ook uh, bekeerd tot de islam. En, ja, Cat Stevens onder andere ook. Precies. Ja. Uh, maar ook een aantal jazzartiesten. Ja. En Yusuf Latif is daar een van. Daar gaan we van genieten. Ja. Oh, oh, voor iets heel anders uh, René Flemming, iedereen kent haar natuurlijk bekend als een uh, klassiek uh, zangeres maar deze dame heeft uh, in 2014 ook een kerstcd uitgebracht, Christmas in New York en het grappige is dat heeft ze met allerlei jazzmuzikanten gedaan Dus, uh, uh, nou, te veel om op te noemen maar ik heb er een uitgezocht die van Brad Meldau, uh, René Flemming Who Knows Where The Time Goes ook weer van toepassing And they know it's time. sure your fickle friends are Ja, prachtige muziekkeuze van Auker Beuving, vind ik zelf. Who knows where the time goes. Ja, wie weet waar de tijd blijft. Weten we met z'n allen. Weten we dat natuurlijk niet. Het komt van het album Christmas in New York. Nou, in, in, in de grote delen van de... Verenigde Staten, momenteel heel slecht weer. 40 graden onder nul en zo wordt er gemeten. Dus kou, dus een hoop sneeuw. Hier is het herfst en dat is maar gelukkig, want dat verschaft mij dan een bruggetje naar het volgende nummer. Dat is namelijk uh, The Autumn Leaves, de herfstblaadjes. En dat wordt, uh, vind ik, door niemand mooier gezongen dan Eva Cassidy. The phone. I used to. Hold. See? Sí. Zeer terecht applaus voor Eva die Ons helaas ontvallen. Op enig moment werd er een melanoom op haar huid ontdekt. En uh, ja, dat was wat te laat. Dat, dat uh, gaf uitzaaiing in haar hele lichaam. En binnen de kortste keren was Eva Kessie helaas niet meer. Jammer, want ze heeft ontzettend mooie muziek opgenomen. En dat is gelukkig allemaal voor ons bewaard gebleven. Peter. Ja. Uh, we gaan eens uh, tempo opvoeren. En wel met een groep. Een septet. Een groep die uh, bestaat uit louter coryfeën Allemaal mensen die uh, als individu heel groot zijn geworden in de jazzmuziek. <coughs> Pardon. Uh, en die bijna allemaal uh, gespeeld hebben ooit in het uh, orkest van Count Basie. En dan heb ik het over uh, Roy Eldridge, de trompetist, de trombonist Vicky Dickinson... De gitarist Freddie Green... en bassist Gene Romay... en drummer Joe Jones. En daarbij is gevoegd... Uh, Teddy Wilson... die nooit uh, in het orkest... van Count Basie gespeeld heeft. En we gaan luisteren naar een... Uh, een... Uh, nummer... dat ze opgenomen hebben in... Uh, 56... de Gigantic Blues... Ja, en het volgende nummer wat ik klaar heb staan... sluit u goed op aan. Het is van Artie Shaw, de bandleider... die vele orkesten heeft samengesteld... Uh, grootgebracht heeft... en eigenlijk toen weer opnieuw is begonnen. Hij heeft een, uh, een, uh, ja, het beste van zijn eigen werk kunnen samenstellen. Meestal mag dat pas nadat je bent overleden. Artie Shaw heeft vijf cd's samengesteld... van uh, de beste nummers uit zijn carrière... die hij het beste vond. En daarvan ga ik draaien... Um, nu moet ik even spreken. Softly as in the morning sunrise. En dan tijd voor iets uh, Nederlands zou ik bijna zeggen. Van, uh, er is in 2016 een prachtige cd verschenen van Joe Dideren en L'Equipe de Rêve. En die cd heette Happy Hour. En Joe die, uh, die speelt uh, contrabas En een grappig nummertje is Happy Hour. Happy Hour, Joe Dideren. En... Dit is een L'équipe de Rave, of Oftewel, een dromerige club bij elkaar. Althans, uh, dat maak ik ervan. Klopt die vertaling, man, eigenlijk? Voor het ja, maar nou wel. <laughs> Limburg komen we dan. Oké. Okay. Ja, een happy hour, zo heette het album, volgens mij. En, uh, nou, dat hebben we hier ook. We hebben hier ook een happy hour. En uh, voor ons, uh, wat het jazzprogramma betreft, het laatste jazzprogramma van dit jaar, 2017. Mannen, gaan jullie allemaal door volgend jaar? Absoluut. Zeker. Ja. En, en uh, um, we hopen dat er. Um, vers bloed bijkomt dat er uh, ja, mensen oh. zijn uh, die zich aangetrokken voelen tot dit programma en uh, we zouden het leuk vinden als er uh, zich me mensen aandienen die zeggen van nou uh, voeg mij maar toe aan de ploeg uh, want dat is ook uh, in alle opzichten is dat leuk je krijgt ook uh, nieuwe ideeën en nieuwe plaatjes en nieuwe sound dus uh, hierbij een oproep aan de, de dames en heren luisteraars Schroom niet, maar uh, neem contact met ons op als je een keer uh, uh, wil hebben over het meedraaien in dit jazz-team. Ja, je kan ons uh, via de website uh, van CFM natuurlijk bereiken. En ook op Facebook is er een, uh, is er een groep voor CFM Jazz. Uh, en ons persoonlijk kan je natuurlijk ook altijd benaderen. En we hebben een hele gezellige studio met de kerst. En daar zorgt Willem Bruijs dan weer voor. Mag ook wel gezegd worden, want die man die heeft de studio op een prachtige wijze in een kerstjasje gestoken. Ziet er hier geweldig uit en heel gezellig zo om te verblijven. Uh, Auko heeft voor oliebollen gezorgd vanmorgen. Dat vinden we ook heel gezellig. Zo. <laughs> Heerlijk. Uh, niet goed voor de lijn natuurlijk, maar daar beginnen we dan. Dat zijn allemaal de goede voornemens ja. voor volgend jaar. Stoppen met roken en, en afvallen natuurlijk. Roken jullie mannen of... Uh... Nee. Nee, Niet meer. Allemaal gezonde ja, ik manier. Wel gedaan, maar lang geleden al. Oké, okay, nou, Honingzoet is het volgende nummer. Uh, Auco draaide al een nummer van uh, Herb Elbert en zijn Tiguanabras. Ik vroeg daar de Taste of Honey aan toe. is kenbaar Herb Elpert. Ik ga iets draaien van de Houdinis. De Houdinis Nederlandse groep. Um, Angelo Verploegen op de trompet. Rolf Delfos heeft ook hier gespeeld in de, de krocht. Alt-sax en bariton. Barend Middelhoff tenor-sax. Erwin Hoorweg. Piano. Marius Beets. Een van de Bates Brothers op de contrabas en Bram Weiland op het Slagwerk. En die hebben een cd uitgebracht, Playing the Big Five. En die Big Five, dat zijn uh, componisten uh, die allemaal bekend zijn geworden in wat wij noemen de, het American Songbook. En dan heb ik het over Rodgers and Hart, Irving Berlin, Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern en Johnny Mercer. En wij gaan nu luisteren naar een stuk van Cole Porter. What is this thing called love? Ja, de tijd vliegt voorbij, luisteraars. We zijn er bijna doorheen. Maar uh, op de valreep, uh, valre, moet ik zeggen, heeft uh, Auko nog een, uh, nog een uh, verrassing voor ons, toch, Auko? Ja, het, het gaat wat later op de dag worden. En misschien vanavond neemt iedereen wel een glaasje. En uh, Claire Thiel, dus een uh, Engelse jazzzangeres, presenteert er overigens ook een uh, programma over Big Ben's altijd op de BBC. Die heeft een nummertje staan op haar uh, cd'tje Jingling uh, A Little Whiskey. Nou, dat nemen wij nog niet. Daar is nog te veel voor op de ochtend. Marne, heb je nog iets toe te voegen aan uh, onze wensen voor het publiek... voor het luisterend publiek bij in Zandvoort... als het gaat om jazzmuziek voor 2018? Nou, uh, wij hopen in de eerste plaats dat uh, uh, er in Zandvoort... Uh, gewoon in, in, uh, of het nou op, op, op een festivaletje of in, het, in ieder geval in het openbaar... meer jazz mag klinken... Uh, Wat vinden jullie van het initiatief van Erik Timmermans in de Kjocht? Dat is toch prachtig? Ja, dat is waar. Ja. Nee, ja. absoluut. Dat, uh, dat, uh, daar maken we ook steeds met plezier reclame voor. En dat moet vooral zo blijven. Ja. Maar uh, wij zouden het leuk vinden als daarnaast nog, uh, nog meer zou klinken uh, op andere plekken. Uh, gewoon van alles en nog wat. Ja, vroeger kwam ik vaak bij uh, Café Oomsteen. je hadden geweldige avonden. Uh, dat mis ik eerlijk gezegd een beetje. En heeft dat te maken met uh, financiën? Of, of dat het, ze dat niet meer doen? Of? Het heeft voor een groot deel te maken met, uh, inderdaad met financiën. Ja, terwijl toch eigenlijk uh, in het popcircuit. Uh, al die bruine cafés wordt gejamd. Er komen gewoon mensen met hun instrument ja. binnen. En uh, de, de, de horeca-exploitanten hebben de hele avond gratis muziek. Uh, tegen een, uh, een drankje wat ze krijgen, de muzikanten. Ja. <laughs> Op die manier moet het ook kunnen. Er zijn vast wel jazzmuzikanten die graag spelen en die dat ook willen doen. Nee, maar we gaan er gauw nog even genieten van, uh, van de keuze van uh, van Auko. Uh, anders dan, uh, gaat de wiski er doorheen. Hier komt hij. Allemaal uh, een hele goede jaarwisseling luisteraars namens ons allemaal en uh, dank voor het luisteren en uh, op naar 2018 met weer een heel nieuw jaar. Zie je jazz. Tot dan, dag. Thing I need for a perfect Christmas Eve: a little whiskey, some chocolate, and you. Mm. Stuur je allemaal fijne dag.